Een grote verrassing zijn. Drieduizendste van een seconde zat er vier jaar geleden in sortie tussen Koen Verweij in het nadeel van de Vicoen en Zbigniew Brutka uit Globno in Polen. Wordt getraind inmiddels door uh, Witold Mazur. Hij was Poolse vlaggedrager een aantal dagen geleden bij de openingsceremonie. En ziet nu dat Brian Hansen als eerste bij de 300 meter is. 2369 voor Hensen, 2380 voor Brutka. Allebei een fractie sneller dan Patrick Roest. En Brutka kan jagen. Die rijdt eigenlijk best wel. Goed 23, is goed. Twee armpjes op de rug op die kruising. Kan nog eventjes echt heenrijden naar die Brian Hansen Nog eventjes genieten van, de, van dat je de Olympische status hebt. Dat je Olympisch kampioen mag noemen. Nog een paar rondjes. Hij rijdt wel goed. Maar ik denk niet meer dat hij die echte snelheid heeft. Wat gaat die eerste volle ronde worden? Eerste volle ronde, ja. 26, 1 voor Broedka, 26, 2 voor Brian Hansen, Ja, het is dus, dus goed. Maar je ziet wel dat het begint te haperen nu op die kruising. Hetzelfde rondetijd als Patrick Roes. Zijn ook een fractie sneller nog altijd dan Roes was in deze fase van de 1500 meter... Henson nu de jager op het uh, rood met witte pak van Broedka. Henson onderdoor gekomen. Een lichte voorsprong voor de Amerikaan daarin. De binnenbaan. Hier kwam Roest bij de bel door 16.85 En ze zijn langzamer hoor. Allebei, zowel Henson als Broedka langzamer dan Patrick Roest. Ook in de tijd zijn ze behoorlijk langzamer. Het verschil is al meer dan een halve seconde. Broedka kan nog wel één keer op de kruising misschien naar Brian Henson toerijden. Maar hij moet het uit zijn tenen Zoals Rink de Rits maar dat ook altijd zo mooi komt... In zijn allerbeste dagen. In zijn allerbeste jaren. Daar komt Broetka in de binnenbocht. Armen los. Het ziet er niet meer uit, die stel. Hard gaat het nog wel. In ieder geval harder dan Hensen. Maar niet hard genoeg om een tijd neer te zetten waarmee hij op dit moment in de top 3 komt. Want hij staat vierde. Eerste Patrick Roes nog altijd. E44-86. Tweede Bart Swings. Derde Shane Williamson. We kunnen weer twee namen wegstrepen. De namen Broetka en Hensen. Ja, en de Olympisch kampioen. Dus ontroond definitief, vind je? Ja, maar dat was ook te verwachten. Die, uh, ja, die heeft het gewoon niet meer het niveau wat hij uh, vier jaar geleden had. Want dat begin zag er nog best aardig uit, hè? Ja, het begin is zeker goed. En zeker uh, hebben ze veel aan elkaar. Uh, Brian Hansen uh, en Brodka. Dus die hebben er samen een fantastische rit van gemaakt. Maar uh, komen uiteindelijk niet in de, in de buurt, hoor. Hm. Kijk, en, we, en dan ga je toch weer kijken naar die rit van Patrick Roest, Roest hè? Hij opende 23-9. Daarna 26-1. Dan denk je, ja, waar, zit er, uh, waar zit er een beetje ruimte? Nou, bij die 23-9, daar zit zeker een heel klein beetje ruimte. Dan gaat, gaat het ook zeker sneller. Die 26-1, daar gaat zeker een 25 er worden die eerste ronde. En uh, daarna het verval. Dat is met name heel goed. Uh, zijn uh, laatste ronde 8-0. Daar zit ook nog wel een beetje winst. Maar goed, diegene die harder begint, die heeft een langzamere uh, ronde. Uh, diegene, die, die, uh, of diegene die harder begint, die heeft een langzamere laatste ronde. Dat zag je dus in die afgelopen twee ritten. Ja, en met name bij Pedersen moeten we in de gaten houden. Die rijdt van die hele vlakke rondjes. Die gaat met name op die 8-0. Kan hij nog een beetje winst pakken? Maar die zal dus ook niet zo verschrikkelijk hard vertrekken dan? Nee, die begint zeker niet. Uh die gaat uh, een 24 er rijden en dan wel een 26 er Dus heel groot zal dat verschil niet zijn. Maar dan is het de vraag hoe vlak kan hij hem houden? En als we gemiddeld kijken naar alle tijden die nu zijn gereden... en naar de laatste ronde... Ja, dan kunnen we eigenlijk wel concluderen dat het toch wel zwaar is om te rijden. Want die laatste ronde er een, uh, zie je toch een hoop verval bij de meeste schaatsers. Ja, dat zag ik ook de hele tijd aan die schaatsers die we nou gezien hebben. Niemand haalt het eigenlijk. De, de, nee. de, de, de, de voorsprong die Roest heeft is ook uh, groot... Ja, iedereen gaat op die laatste ronde gaat die eigenlijk kapot en, uh, en loopt het verschillend met roest. Loopt in één keer heel hard op. Net die zit zitten popelen, hè? Nee, nou, ik, gisteren, als je naar de race van Irene Bust keek... die heeft het ook echt gewonnen op die laatste ronde. En dat was ook haar tactiek. Ze zei ook, van ik zag dat het zwaar was en daar heb ik mijn tactiek op aangepast. Die laatste ronde die wordt van mij. En ik denk dat dat, dat vandaag ook alweer uh, kan gelden. En dat heeft hier dus ook echt met de omstandigheden te maken... en waarschijnlijk ook met het ijs? Waarschijnlijk wel, ja. Dat je het dus inderdaad daarop moet laten aankomen. Ja, je ja. moet het ook wel kunnen, natuurlijk. Hè. Kijk, zoals uh, gisteren Heather Bergsma, die moet het van de opening hebben. Maar als je het kan en iedereen die kan haar tactiek aanpassen, dan uh, moet je het zeker doen. Het is wel spannend, hè? want ik bedoel, we blijven voortdurend kijken weer naar nieuwe ritten die komen. Nou ja, we kijken voortdurend naar het scorebord. Uh, nu in, uh, in de baan Jan Simanski. Uh, nou, het scheen niet echt een kans hebben. Maar uh, daarna Danny Morrison. vind ik wel interessant. Die heeft de snelheid en die kan hele goede 1500 meter rijden. En dat is voor de rit dat Kjeld naar huis in de baan komt. Dus het schiet op. Het schiet op. We gaan luisteren naar Sebastian Timmerman. En uh, nu dus die rit van Jan Simanski. Die ooit twee wereldbeke wedstrijden won. Dat deed hij trouwens uh, na elkaar. En daarna was het ook weer klaar voor uh, de pool. Hij reed dit seizoen 1-4-64. Twee tienden sneller dan de snelste tijd van nu dan Patrick Roes. Maar ja, dat deed hij in Salt Lake City. Dat is andere koep. dan Kang Neung in Zuid-Korea. Waar het inmiddels vijf over negen is in de avond. En Andrea Giovannini jaagt nu op dit moment op uh, die Simanski. Uh, die met voorsprong de bocht in. Hij gaat op weg dadelijk naar de bel voor de laatste ronde. Giovannini. hopeloos uit vorm eigenlijk sinds uh, eind januari. En dat zien we ook weer terug op deze 1500 meter. Want Simanski heeft een grote voorsprong. Maar Erben gaat met achterstand de laatste ronde in. 63 honderdste van een seconde op Roest. Ja, en dan moet hij nog een rondje. En dan gaat hij haperend door die bocht heen. Lange, lange armzwaai. Hij, hij probeert het echt wel op de kruising. En hij kan nog wel met ritme een klein beetje omhoog gooien. Hij heeft nog een lange buitenbocht. En dan moet hij maar hopen dat hij nog in de buurt komt... van de tijd van bijvoorbeeld Bart Sphinx. Want die tijd van Petty Roest die gaat hij echt niet halen. Want hij had een rondetijd van de slotronde van 28-0. Ik kan me niet voorstellen dat deze jongen dat, dat gaat halen. Nou, daar komt hij aan. Het wordt 1-46-48. Nee, zevende. Ja, vanaf plek 2 staat het dicht bij elkaar. En Roest springt er dus bovenuit. Zevende nu al 16 Zestiende, Andrea Giovannini. De top 3 op dit moment. 1. Roest, 2 Sphinx. Derde, Shane Williamson. En zoals ik zij vanaf swings. Ja, eigenlijk tot en met Giovannini Mesensef is het ja, verschil geen zo heel groot. Eén man steekt er op dit moment op zijn jonge leeftijd met kop en schouder boven En dat is Patrick Roest. Als je kijkt naar de tijden op zeeniveau van de grote kanonnen van de kleppers, dan heeft bijvoorbeeld Kjeld Nuis, die nu nog niet komt in de volgende rit, maar de rit daarna, maar twee keer sneller gereden op zeeniveau dan de tijd van Patrick Roest. Koen Verweij, ook maar twee keer sneller gereden op zeeniveau dan de E44-86 van Patrick Roest. Danny Morrison deed het in zijn lange loopbaan. Morrison ook maar één keer. En Danny Morrison gaat nu rijden ah, tegen uh, Konrad Niedzwiecki uit Polen. 32 jaar. Morrison, wat heeft hij meegemaakt in de afgelopen vier jaar? Een motorongeluk in mei 2015 waarbij hij zijn dijbeen brak. Men vreesde voor het verdere verloop van zijn carrière. Hij kwam terug en toen met het april 2016 en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis... omdat hij was getroffen door een beroerte. Dat hij überhaupt weer aan sport kan doen is een wonder dat hij dat op dit niveau kan doen, Erben... Is helemaal. Ja, en het heeft hem ook echt... Uh, het is zo mooi dat deze man is. staat. Ik vind het zo ongelooflijk bijzonder dat, dat, dat hij hier staat. Ik, ik hoop ook echt dat hij gewoon goed gaat rijden. Hij zal de 1500 meter waar hij ooit een wereldrecord houden, houden, houden op was. Misschien wel hopen dat hij hier goed op gaat rijden, maar hij vindt die ploeg achtervolging. Dat, daar wil hij echt gewoon nog een keertje gaan voor een gouden medaille. Hij is twee keer wereldkampioen 2008 en 2012. Dit was ook de man die vier jaar geleden een startbewijs kreeg van zijn teamgenoot ja, Gilmore Junior ja, op de 1000 meter. En vervolgens tweede wet. Dat verhaal is heel Heel groot uitgemolken toen in de Canadese Sportpees. Dit zou natuurlijk, hij is gestart, wederom zo'n bijzonder sportverhaal zijn als Danny Morrison. Dan na het klaar, he? ongeluk. En na die beroerte een medaille pakt op deze 1500 meter op de Olympische Spelen. Hij neemt het op tegen Konrad Nietzwitski. En dat is een pupil van Rutger Thijssen en Bouteflon de Heuvel. Wat hij rijdt voor Team Just Lease. Daar gaat Nietzwitski met een lichte voorsprong over de eerste 300 meter inkomen. Op Danny Morrison, 24-0-3. 24 05, 7 en 900 stil langzamer dan Patrick Roes Ja, er zijn bescheiden openingen. Met name omdat Danny moest ook een hele goede 1000 meter rijder geweest. Maar op die kruising, dan kan hij wel heel mooi naar Niedwitski toe rijden. Maar hij rijdt er niet heel hard heen. Als je echt voor de winst wil gaan, moet je nu gewoon doorpompen, Danny. Moet je die grote machtige klappen hier op het ijs neerleggen. Kijken of hij die snelheid mee kan nemen. Dat is Dat is als ondergaan. hij echt wat kan. Ja hoor, hij is wel de eerste die hier een rondje 25 rijdt. 25-8. Dit zijn de rondetijden die we graag willen zien. En daarmee die voorsprong op het schema van Patrick Roes. 16 ste van een seconde. Danny Morrison, geconcentreerd rijdt hij daar. Bart Schouten kijkt toe. Witte pet altijd op het hoofd bij Bart Schouten. Danny Morrison nu door de buitenbaan. de voet hier tempo weer op die man. Die kan zulke mooie bochten rijden. En dan weer wat trager ritme op het rechte eind. De bel klinkt. Vorige ronde voor Morrison 25-8. Nu weer ronde 27-3. Ja, dan ligt hij plots 43 rondes te achter op ja, Patrick Roes. Ja, dan begint het te hapen. Hij is gewoon niet meer de, die, die Danny Morrison van, van vroeger. En gaat hij die tijd van, van, van Patrick Roes echt niet halen. Hij loopt hij gaat wel, hij probeert het wel, maar... Gaat hij dan binnen de tijd van Bart Swings eindigen? Die 1,45-49. Danny Morrison heeft het voordeel van de laatste binnenbot. Daar komt hij nu doorheen gereden. Is er nu uit. Gaat Nitswitski er in ieder geval opleggen? Bij de armen los. Bij de Canadees van 32 jaar. Die de tijd van Roest niet gaat bedreigen. En op de vijfde plaats op dit moment al staat. Met 1,46-36. Roest Swings Williamson. Het is nog altijd de top 3. En dus slaagt ook Danny Morrison niet in zijn Olympische missie. Overslagen en Olympische die gesproken. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Met de man die vijf wereldbekerwedstrijden won in de afgelopen Olympiade. Er is één iemand die in de afgelopen vier seizoenen... meer wereldbekerwedstrijden won, Denis Yuskov. Maar de Rus, die de afgelopen jaren deze afstand heeft gedomineerd... in de wereldbekercyclus, ook twee keer wereldkampioen werd... ook dit seizoen de eerste Europese titel pakt op de 1500 meter... werd niet uitgenodigd, vanwege die hele rel. En is er iets aan de hand? vraag ik mij af, want ik zie dat Kjeld Nuis teruggestuurd wordt... naar de beoordeling of wacht hij gewoon nog heel lang? Hij wacht gewoon heel lang. Hij kijkt naar die klok. En net als iedereen wist gisteren maakt Kjeld Nuis zich nu klaar. Niet door stil te staan bij die startstreep, maar nog eventjes... zijn cap op te zetten. Ik dacht even dat er misschien... ergens iets met het ijs aan de hand was, maar dat is niet het geval. Kjeld Nuis voert de spanning op. De man die in het verleden een aantal keer niet tegen de spanning kon, maar sinds het OKT weten we dat we dat verhaal niet meer hoeven te vertellen. Want bij dat Olympisch kwalificatietoernooi knalde hij naar een geweldige tijd. 143-48. Oh, wat was dat een van de mooiste ritten van deze afgelopen winter. Hij lacht naar het publiek. Hij lacht in de camera. Hij lacht naar de 8000 mensen die binnen zijn hier in de Gangneung Oval in Zuid-Korea. Zet zijn bril nog eens klaar. Dit moet de 1500 meter worden van zijn leven. Hij is volwassen geworden in de afgelopen jaren. Hij is twee keer sneller geweest dan de tijd die zijn teamgenoot Patrick Roest... zojuist, nou ja, zojuist een uur geleden denk ik, op de klok gebracht. 86 Hij gaat het opnemen tegen de 25-jarige Japanner Takuro Oda. Ze staan diep, ze staan diep. En goed daar weg. zijn ze weg. Goed weg. In één keer goed weg. Kjeld Nuis in de buitenbaan. Paar passen stappen. En dan mooi zakken. Nog niet in die hele diepe houding... zoals we hem zagen rijden op de trainingen. Nog niet die houding van 70, 80 graden met die beenhoeken. Nu zit hij wel diep in de eerste bocht waar hij goed doorheen knalt. Oda via de binnenbocht. Ook goed vertrokken hoor. Ja, zij aan zij. En de lichte voorsprong is zelfs... voor de Japanner in de binnenbaan. Naar 300 meter. En dan ben ik wel benieuwd naar die opening. Die openingen. 23, 2 voor Kjeld Nuis. Dat is heel goed. En dan heeft hij... Hier een prachtige kruising, hoor. een prachtige kruising. Grote, zware klap. Hij kan niet naar die Japanen toe rijden. Heeft hij heel mooi en hij ziet er heel goed uit. Hele diepe hoeken. en zit onder de 90 graden. Dit ziet er heel goed en heel erg stabiel uit. Op weg naar de 700 meter. Hij leek wel te loggen er net op de kruising toen hij daar Oda voor hem uit zag rijden. Hier komt hij door naar ronde 25-0, dames en 25 heren. 25-0? Het kan Is toch niet? het kan toch niet? Hij rijdt hier een geweldige 1500 Dat meter. Dat kan niet zinnige beginfase. Als hij dit maar volhoudt. En het verschil met Oda is immens op de kruising. Nu door de buitenbocht heen. pompt daar die benen doorheen. Die zijwaarts afzet. Probeert hij zo goed mogelijk te houden. Hier komt Kjelp Nuis in de race van zijn leven. Naar de bel voor de laatste ronde. Na 1.14. 6 26 En 26.6 26 voor de ronde. Oh, oh, oh. En, maar hij, het hapert hoor. Hij heeft heel hard weggegaan. Hij heeft zijn benen lopen helemaal vol. En je moet nog 200 meter. Nu moet je Ну! Nu moet je gas geven. 144 Dat is de tijd die hij moet verbeteren. Dat is de tijd die ze ploeggenoot Roes neerzetten. Laatste onderdeel oh. voor Kjeld Nuis. De afstand wordt minder. Hij zit, hij zit kapot. Ja. Maar hij gaat naar oh. 1,43. 1,44-01. Oh. Hij rijdt geen Olympisch record. Hij rijdt wel een ware record. Hij is sneller dan vorig jaar bij de wereldkampioenschappen afstanden. En hij staat 1. Kjeld Nuis. Hij staat 1. 1 Fantastisch. Maar er is ook een finale bijna onderweg bij het shorttrack. Herbert Dijkstra. Ja, u bent uh, precies op tijd hoor. voor de start van de finale 500 meter vrouwen. En bijna een onmogelijke opgave voor Yara van Kerkhoff om hier een greep naar de macht te doen. Maar misschien, misschien zit er wel een podiumplaats in. Het zou uniek zijn op de 500 meter. Met sterke namen als Joy, als Fontana, als Christy Elise. Elise Christy moeten we in deze volgorde zeggen. En de start is geweest. En uh, Yara van van Kerkhoff beneden op achterstand. Eigenlijk is dat niet een verrassing. En dan hopen we stiekem op een Steven Bradbury'tje. Want weet u het nog, in 2002 de schoenmaker uit Brisbane... ...voor zo verrassend de finale van de 1000 meter. Dat is eigenlijk de enige hoop voor Van Kerkhoff. Want hoe ga je daar nog voorbij op topsnelheid? Fontana nu aan de leiding. Choi drinkt aan in tweede positie. Van Kerkhoff nog steeds in laatste positie. En hoor dat publiek is, dat Koreaanse publiek, dat vind ik fantastisch hier. Dan klinkt de bel voor de laatste ronde. Gaat de Italiaanse nog steeds aan de leiding. Fontana voor Choi, valt de tijd voor Christy. En dan is het nog Brons, Brons. Ja, misschien wel voor Jaren van Kerkhoff. Die haalt Brons. Geweldig, geweldig. Want Christy ging onderuit. Daar had Van Kerkhoff helemaal niets mee te maken. En dus is die bronzen medaille normaal gesproken voor haar. Joyce gaat hier met Fontana nagenoeg gelijk over de streep. En een geweldige prestatie voor Van Kerkhoff. Die werkelijk waar fantastisch heeft gereden. Vanuit die laatste positie dus opschoof. En zo kwam ze steeds een ronde verder. En dit is een sensationele medaille op de 500 meter. Wat een mooie wat een dag gedaan! Jara, Jara, Jara, ja, het is bronzen maar dit voelt toch als goud, man. Ja, dat is prachtig gedaan. We gaan gewoon weer naar Herbert, uh, of naar nee, Herbert naar <hijs> <hijs> naar en <Bush>, naar uh, <hijs> Herbert. <hijs> die... Sebast so, natuurlijk, ja, jongens, we zijn helemaal in de war door die jaar. Je bent mooi, je bent mooi voor Ja, Gillende Koreaanen, niet omdat we bij het Rick zitten, maar op de lange baan een talent in de baan. 18 jaar jong, minster Kim, en wij zitten nog na te genieten, niet alleen van voor Kerkhof, maar ook van die 44-01 van Kjeld staat eerste, Patrick. Roestaat tweede. Koen Verwijk komt nog. Wordt het een sweep op de lange baan. Op de vierde dag van het lange baan toernooi... bij deze Olympische Spelen. Het kan nog altijd. Silos is de tegenstander van Minster Kim. Die vorig seizoen vijfde werd bij de wereldkampioenschappen afstanden. Kleine Koreaan in dat blauw met witte pak. Armpjes op de rug. Langs Bob de Jongs. Een coach. Naar de buitenbaan toe. En de ervaren Harold Silos... ziet hij aan de linkerkant om doorkomen. Ja, dat is een mooie rit. Harold Silos kan echt mooi profiteren... van de Koreaan. Maar de Koreaan komt nu... via die buitenbocht. Ja, die heeft gewoon meer uit op 700 meter. De rondetijden 25-7 Harald is gewoon een serieuze ronde. 25-7 ook voor de, voor de Koreaan. En die kan nu op die kruising gaan jaren op Harald Die daar toch een klein beetje stilvalt. Daar valt inderdaad Silos stil. 31 jaar is. Die rijdt al jarenlang mee de led. En daar komt inderdaad minster Kim onderdoor. Is nog altijd junior. Hè? Sir Kim nu met de voorsprong. Lichte voorsprong. Koreanen genieten hier. Nederlanders juichen mee. Want ze zien ook dat het geen bedreiging is voor Kjeld. Nou, Het is wel een bedreiging op dit moment naar de 126-8. Voor op zijn minst Patrick Roest. Maar minstens Kim moet dadelijk door de laatste buitenbocht heen. Harold Silos kan nu op zijn beurt proberen naar Kim toe te rijden. Op die laatste kruising. Dat lukt een beetje. Maar Kim verliest niet al te veel snelheid. En gaat, denk oh. ik, ondanks de laatste buitenbocht, Silos voorblijven. Laatste 100 meter. Kim inderdaad met de voorsprong. De tijd van Kjeldnuis. E4401 is voorbij. De tijd van Roest ook. En hij staat derde. Kim, ja. hij is sneller dan Nakuro Oda uit Japan. Minster Kim laat inderdaad zien dat hij een groot talent is voor de toekomst. 18 jaar jong dus. Maar e 4401 en e 486 is nog net iets te hoog gegrepen. 700ste achter Patrick Roos staat Kim. Derde met nog drie ritten te gaan op deze 1500 meter. En we weten dat Jara van Kerkhoff het brons heeft gepakt daar bij de vrouwen op de die... 500 meter. Maar, maar, maar, we weten nog steeds niet wie er gewonnen heeft, het. Ja, het was even kijken hoor, fotofinish. Maar het is de Italiaanse Fontana geworden. En uh, ja, dat leidde wel tot enige stilte hier in dit uh, prachtige stadion. Want iedereen rekende toch op Choi, de Koreaanse. Het Koreaanse thuispubliek enorm teleurgesteld. Het uh, verschil was ook minimaal, maar Fontana wint. En het brons is voor van Kerkhoff. En nu krijgen we een andere uitslag, zo te zien. Choi krijgt een penalty op het moment dat ik het zeg. En dat betekent dat Van Kerkhoff zilver. opschuift naar zilver. Achter de Italiaanse Fontana. Hoe mooi kan het zijn? Ik had al gezegd, tijdens de rit krijgen we hier een Bradbury'tje. Het lijkt er een beetje op. Het levert geen goud op, maar wel zilver. En uh, dat is de niet tweede niet zilver kan bij Short Track. Ja, je zou bijna denken. Als we lang genoeg blijven zitten, wordt het ook nog goud. Maar het zal bij zilver blijven. Maar het voelt echt als goud. Oh. Geweldig. Ja, dat ja. zilver van Koen voelt voelde vier jaar geleden niet als goud. 3000ste lag hier achter Beroetka Verwij heeft... Wow, oh, oh, oh, oh, daar word je bang van. Jaren van gebaald. Waar word ik bang van? Nou, kijk naar het scherm. En dan zie je Koen Verweij. En die heeft een blik in zijn ogen. Van uh, kom maar op allemaal, kom maar op. 1,44-01. Nuis bovenaan. 1,44-86. Patrick Roest nu op plaats 2. Waar gaat Koen Verweij komen? Nog drie ritten te gaan op deze 1500 meter... Go to the start, zegt Jans Weer met zijn mooie basstem. En hij gaat dat opnemen tegen een ander groot talent. Deze komt uit Noorwegen, Allan Dal. Johansson, 19 jaar jong. Koen Verwij start net als Kjeldnuis in de buitenbaan. Finist net als Kjeldnuis in de binnenbaan. Daar is hij vertrokken. Koen Verwij, Zoals Kjeldnuis dat dus eerder deed. En die geweldige rit noteerde. Koen Verwij vocht prachtig tegen Kjeldnuis... op het Olympisch kwalificatietoernooi. Toen reed hij naar 43, 54? Koen Verwij is dus wel eens een keer sneller geweest... dan de 01 van Kjeldnuis. Nu moet hij het doen op het Olympisch ijs. Blijft ondanks de eerste buitenbocht... Allendal, Johan Servor. En na 300 meter is hij 3 in het rondeste langzaam. En dan Kjeldnuis. Met 23,5. En dan komt de Ho, ho, ho. oh. Dat gaat, gaat het nog wel net goed. Gelukkig. De Noor valt in de maar Die gaat raaklinks achter. Achter Koen van Koen langs. Maar Koen heeft er geen last van. Maar nu moet Koen wel helemaal alleen rijden. En dit moet hij meegekregen Dit heeft hij meegekregen. Dit heeft hij gevoeld. En dan moet je toch even schakelen. Dan moet je net zoals de Irenebuis. Nu je kopje erbij houden. Niet van. Niet. Niet. Niet. Geen rare dingen doen. Goeie rondes rijden. 100 tijd. 5. 6, 7, 27. Ja, dit is nu al een seconde langzamer dan Kjeld Nuis. 49-31 was de doorkomsttijd voor Koen verweij, die het dus nu helemaal alleen moet doen... daar langs Desley Hill, die het rondebord vasthoudt. Desley Hill, de enige coach namens Koen verweij, hier op het ijs. Verwij naar de buitenbaan toe, door de buitenbocht heen. Puffend, steunend. Ja, het ziet er altijd wat moeizamer uit bij Koeverwij dan de stijl van Kjeld Nuis. Ga, hoe hard gaat het? Hij ligt wel behoorlijk achter, hoor. Bij het ingaan van de laatste ronde. Na 1.169 nee, leeg. Dit, dit is het niet voor Koen. Dit is niet de dag van Koeverweij. En Koeverweij gaat hier geen gouden medaille halen. Maar gaat het nog genoeg worden voor een zilveren medaille? Want daar moet hij nog heel hard voor gaan rijden. Want anders gaat hij die tijd van Patrick Roest gewoon niet halen. 1.44-86 van Roest. 1.44-93 van Minster. Kim Oh, voorbij zit stuk in de laatste bocht. De laatste binnenbocht. Mond helemaal wagenwijd open. Hij hapt na als een vis op bedrogen. droge. 93 de tijd van Kim op Plek 3. Hij redt dat ook niet. Oh, wat stort hij in. Hij staat achtste. 1.46-26 missie mislukt. Voor Koen Verweij. Missie mislukt voor hem. Er komt geen sliep. Ongelooflijk. Maar nuis en Roes staan de Nederlanders 1 en 2. Met nog twee ritten te Maar Wat een drama hier voor Koen Verweij, jongens. Ja, wat, ja, de spanning is ook immens. En als de Kjeldnuis, als die zo een tijd voor je rijdt... Nou, dan, dan moet je wel van hele uitzonderlijke en grote klassen zijn. Wil je die druk aankunnen op zo'n 1500 meter... om dan nog even de snelste tijd neer te zetten. En, heeft en die, die dan tijd ook echt... die is gewoon scherp, hoor. Ja. Met heeft hij dan ook echt last van die noor die uh, onderuit gaat? Denk je dat hij dat, ja. dat, dat, dat, dat daardoor uit zijn concentratie het, het voordeel, raakt? Het voordeel wat je hebt van iemand als die voor je rijdt op de kruising... dat je even in het zocht mee kan. Dat ja. je weer even een heel klein beetje snelheid meekrijgt. Eigenlijk gratis voor niks, waar je geen energie in hoeft. Te steken. Dat mist hij nu. Hij moet het echt helemaal alleen doen. Maar ja, dat had eigenlijk Nuis ook. Maar heeft hij het vooral psychologisch afgelegd? Is dit gewoon.? Je had het net over die druk, die immense druk natuurlijk. door de tijden die er gereden zijn. Nou, ik ik heb toen de afgelopen dagen tijdens de trainingen goed geobserveerd. en Ik heb ook heel veel missertjes en foutjes gezien in bochten. En ik heb Nuis amper kunnen. Uh, betrappen op foutjes. Die is gewoon eigenlijk continu... alle trainingen is die gewoon vlekkeloos. We kunnen hier nog even doorpraten... want het ijs wordt gerepareerd. Dat doen ze altijd heel vakkundig... met een blauw emmertje en een soort van schraper. Uh, dat betekent dat er nog twee ritten te gaan zijn. Ja, Kjeld uh, kan hier goud nog mislopen? Nee, hier komt echt niemand meer aan. Ja. Er is ook bijna nergens echt winst nog te behalen. Nee. Alleen in de slotronde. Die was echt 29-1. Dus wel echt een gigantisch verval... Maar ja, een rondje met 25-0 rijden, ook niet zomaar. Dus, uh, ja. We ja. hebben Hendriksen nog, de Herteren. Maar de Herteren is geblesseerd. Die is ergens vanaf gesprongen en heeft last van zijn enkel. Die is van de Olympische Ringen afgesprongen, hè? <laughs> dat, dat heb ik echt gelezen. Die, die, die, die, bij het dorp in de buurt, dat dorp dacht hij even leuk te zijn. Op de Olympische Ringen geklommen, eraf gesprongen en zichzelf geblesseerd. Ja, die heeft nu een heel zwaar Olympisch gevoel, heeft hij. Ja. En in de laatste rit uh, Sverreloende Pedersen. Ja, normaal gesproken heeft hij niet de basisnelheid die uh, Kjeld Nuis wel heeft. Joey Mantia, het zijn allemaal jongens die hebben wel in die top 3 gestaan met de World Cups. Dus ze kunnen in de buurt komen. Maar die 1-44-0, die, die is zo scherp. Ze vinden het al moeilijk om aan die tijd van Roes te komen. Klopt. Ja, ja en die is, die is inderdaad ook al scherp. Die was net boven het barenkoor. Het is volgens mij ook het eerste barenkoor wat ge, wordt gereden nu. Weet je dat rietje? Het uh, is het barenkoor, ja. Het eerste barenkoor wordt ja. gereden hier. Dus dat zegt ook echt wel iets over de tijd van Kjell. Dat hij uh, ja, hier echt wel boven, boven zichzelf is uitgestegen. En uh, hij oogde voor zijn rit ook echt wel gespannen. Had rode wangen van de spanning. Maar ontzettend knap hoe jullie hiermee om is gegaan... en wat voor tijd hij hier neerzet. De meesters. nou ja, ijsmeesters... de hulpjes van de ijsmeesters zijn alweer klaar... met het schapen van het ijs. Dus wij kunnen weer naar Sebastian en naar Erben. Ja, ik zie het vingertje van de sympathieke zweet... Daniel Kabbeldoek, de scheidsrechter... van het mannentoernooi rondgaan. En dat doet hij niet omdat hij een rondje bestelt... voor alle 8000 mensen hier in de over, Maar dat doet hij inderdaad ten zekere Jongens, we kunnen door. Het ijs is gerepareerd. En dus gaan we met hem kijken naar Sindere Hendriksen... en Vincent de hettre die inderdaad zo oliedom was om na een gemaakte foto van die ringen af te springen, springen. En daardoor zijn enkel blesseerde drie dagen op krukken heeft rondgelopen. Niet kan starten, zei Bart Schouten na de training vandaag. Hij zal waarschijnlijk gewoon ja, schaatsend, zeg maar rustig vertrekken. Nou, ja, hoeveel tijd verlies je daar al mee? Ja, als, als hij schaatsend weggaat, dan is hij kantloos gewoon voor een medaille. Dat kan gewoon En deze je jongen met tweede de, bij de eerste wereld. Dus, en het kan ook zo zijn dat, hij zo meteen toch, uh, dat de zwelling weg is. En dat oh. dit zijn Olympische spelen. Je moet gewoon het gaan, je kunt niet wegschaatsen, je moet alle risico's nemen. Dan maar pijn, dan maar gewoon naar. Maar de vibe de is pijn. weg hè, ja, nu. Dat, dat door komt, deze gedwongen twelpaar of dat, uh, uh, ijsverzorging. Dat komt natuurlijk om, omdat even de, de, de wedstrijd stilgelegen heeft. Rainer. En ook he, dat kan. Ja, dit is gewoon zo, zo spannend. Met deze rit, ik ben de laatste rit. De laatste rit is vertrokken. Nou, hij gaat redelijk van start. Vincent de Hertre 23 jaar uit Cumberland in Ontario... tegen Sindre Hendriksen, de man die in de schaatswereld altijd... Sven Ricksen wordt genoemd, omdat hij in de stijl heel veel lijkt... op de grote zwenkamer, hem ook wel bewust kopieert. De sprinter van de twee is de Hertre dat is een echte miler. En die heeft dan ook de voorsprong naar de 300 meter. Ondanks die magere start opent hij maar 67 ste van de seconde langzamer dan Kjeldnuis. En nadat hij prima door de tweede bocht heen gaat. Mooi dicht tegen de blauwe lijn. En heel mooi afzet. Ligt hij niet ver achter Sindre Hendricksen. Hendricksen bij de arm op de rug. De rechterarm blijft van de rug af. Bij, uh, uh, bij Vincent de Herter. die heeft dus weer een redelijke bocht. Niet zo mooi als de bocht hier vooraf gaat. En pakt de voorsprong op Hendricksen. Naar 700 meter. Ja zeker. Maar dan als hij erger wil had hij wel wat harder door moeten rijden hoor. De rondetijden. 26.2 voor Hendricksen. En 26.3 voor Vincent de Herter. Ja dit is hartstikke leuk. Leuk deze jongens hier rondrijden. Maar deze jongens rijden niet rond voor de medailles. Nee, die lijkt, de, de keldnuis lijkt inderdaad geen bedreiging te krijgen in deze rit. Er komt nog één rit natuurlijk hierna. Wat gaan we dan zien? Ja, komt Hendricksen. In ieder geval nu onderdoor. Hij heeft wel laten zien Hendricksen. Onder andere bij de wereldbeker is te vangen dat hij hem heel mooi vlak kan rijden. Deze 1500 meter heeft het initiatief overgenomen. Rijdt hij hem nu weer vlak 26.89 in deze ronde voor Hendricksen. Maar ja, dat gebeurt dan allemaal op 2,3 seconden achter het schema van Kjeld Nuis. En dus moeten we kijken naar de plaatsen 2 en 3. Naar de tijd van Patrick Roest. E 44.86, 86 De tijd van Kim. 1.44-93. E de Loren hebben één medaille met Sverreloene Pedersen die zo nog komt in de laatste rit. Hendricksen blijft in de buitenbaan. De hert voor, Heeft nog wat energie en snelheid over. Maar komt niet in de e44 terecht. Rijdt 1.45-64. E en staat ermee met nog één rit te gaan op de zevende plaats. Kjeld Nuis heeft een medaille. In ieder geval heeft hij die plak bij zijn Olympische. Debuut. Maar voor Nuis stelt maar één ding. Hij wil goud. Hij wil goud op de mooiste afstand van het schaatsen. De 1500 meter. En wat gaat er met Patrick Roest gebeuren? Als Pedersen... Of Mantia langzamer is dan Patrick Roest. Heeft Roest bij zijn Olympisch debuut ook een medaille. -appen. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen dat ze allebei onder die tijd van Roest doorgaan. En zeker al niet onder die tijd van, van Kjeld Nuis. Er zal er één van deze jongens die zal van de ander moeten optimaal moeten profiteren. Om echt iets heel bijzonders te doen. Want die rit van Kjeld Nuis Nogmaals, 25-0. 25-0 die eerste ronde. Daarmee heeft hij iedereen en alles en iedereen hier zo dat ging zo hard, dat kan niemand hier. Dat kan helemaal niemand hier. Sverre Loende Pedersen is 25 jaar, komt uit Bergen. Won dit seizoen één wereldwekenwedstrijd. Dat deed hij in Stavanger. En de derde op de vijf kilometer heeft zijn medaille al binnen. Eén van de twee laatste uitdagers van Kjeldnuis. Laatste rit, 1500 meter. Joey Mantilla, 31 jaar, uit Ocala in Florida, is de andere man. Een specialist op de 1500 meter. Hij werd tweede dit seizoen bij diezelfde wedstrijd in te vangen. Waar Pedersen dus won. Maar ja, 1.45 toe voor beide. Een seconde boven de tijd van Kjeldnuis nu. Dat lijkt dus veel te veel gevraagd. Ook boven de tijd van Patrick Roest. Nu Mantia, buitenbaan, gooit zijn arm nog een keer de lucht in. Terwijl we zien hoe Kjeld Nuis is teruggekeerd op het middenterrein. Hij wel, Roest niet. Die zit nog op de tribune bij zijn ouders. Nuis is terug op het middenterrein. kleedt zich daarom. Maakte zijn schaatsen net mooi schoon. Is heel ontspannen. Ja, en het duurt maar, en het duurt maar, en het duurt maar. En het is dus allemaal in het voordeel van Kjeld Nuis. Nu staan ze aan de stad en... Nu is een Nu zijn ze eindelijk weg. En dadelijk weet Kjeld Nuis dus over een minuut en veertig seconden... of hij goud heeft. En het kan toch bijna niet anders als je kijkt naar de laaglandtijden... van deze twee heren. Van Pedersen de Stilis. Trouwens, dat is Joey Mantia. Ook sympathieke Amerikaan. Die zich trouwens laatst nog sneed in zijn vingers. En daaraan geholpen moest worden tijdens de Amerikaanse trials. Daar geen last meer van heeft. Mantia opent. 3500 is te langzamer dan Kjeld Nuis. 23,57. En Mantia heeft nu voor de eerste keer in deze rit het voordeel van de kruis. Een hele mooie kruisje, Maar als je iets wilt, moet je er wel hard heen rijden. Dat gat wordt op de kruising niet wel een klein beetje, een beetje dichter. Hij heeft er wel echt voordeel van. Hij kan even in de soch van de Sverre Lune Pedersen rijden. En dan komt dan via die binnendoor. Binnenbocht binnendoor. Maar Pedersen gaat via die buitenbocht zet eventjes aan. En dan gaan ze bijna ja, ja, ja. naast elkaar langs de, over, over, over de finish heen. Kijken wat het is. Rondertijden zijn goed hoor. 26-0 voor Pedersen en 25-9 voor, Joe, voor Joey Mantia. Allebei op meer dan een seconde... van een Schema van Kjeld Nuis. Maar nu is die tussenronde. Allebei met de arm op de rug. Als we bezig zijn aan de 5 of 10 kilometer. Maar dat is het niet. Het is de Mel, Het is de 1500 meter. En we gaan dadelijk de laatste ronde in. Daar komt Pedersen in de binnenbaan. Pedersen gaat het initiatief willen het teruggrijpen. In deze rit. Maar bijt al wel. Heeft nog wel de kracht in zijn benen. Om te komen tot een nou. 1-16-61. Bij het einde van de laatste ronde. Ronde tijd 26-7. Verlies maar 17 van de nou. seconde in deze ronde. En is nu wel een richtpunt voor Joey Montilla. Pedersen gaat stuk. Pedersen valt stil. Al Mantia. op de nuising. En moet nog naar buiten toe. Mantia heeft het voordeel van de laatste binnenbocht. Maar ik zie ze toch niet meer bij die 144 0 komen van Kjeld Nuis. Die gaat de Olympische titel behalen op de 1500 meter. Want we gaan dan naar de 1.42. De 1.43. Nuis Olympisch kampioen. Roest wordt tweede. En de Koreanen juichen <laughs> ook. Want Minse Kim is derde geworden. Mantia pakt niet meer dan de achtste tijd. Pedersen wordt negende. Kjeld Nuis doet wat iedereen van hem Obrigado por vocês! het Olympisch goud pakken. Bij zijn debuut 1-44-01. Bleek inderdaad te gegeven voor alles en iedereen die ja, nog kwam. Patrick Roest bij zijn debuut tweede. Weer twee man van Ori. Weer een Nederlander. En de Koreanen juichen voor het eerst dit lange toernooi. Want Korea pakt het brons met Min Suk Kim. Maar Kjeldnuis hij flikt het. Hij doet het. Wat iedereen van hem had verwacht. En laat zien dat hij tegenwoordig zo volwassen is dat hij om kan gaan met de druk. Als een echte koning, een coole kikker, is hij hier naar een geweldige tijd gereden. E44-01 en loopt nu eigenlijk heel rustig. Ja, nu niet meer. Bam, bam, bam. Dansend over het middenterrein. Juichend, klappend en zwaaiend. Kjeldnuis is de Olympisch kampioen op de 1500 meter. Na Art en Casey, of eigenlijk andersom, Casey en Art en Mark, hebben we voor de vierde keer een Olympisch kampioen op de mooiste afstand. Stand die er is. Zijn voornaam Kjeld, zijn achternaam Nuis. NTO Radio 1. En het is mooi hoor, hier in het stadion, want de Nederlanders juichten... maar die Zuid-Koreanen konden er ook wat van. En we moeten natuurlijk ook blij zijn met zilver voor Patrick Roest. Maar nu eerst het nationaal met Mark Hokken. En laten we dan ook niet vergeten, Jara van Kerkhoff... die heeft op de 500 meter short track knap het zilver veroverd. Dat was voor deze races van de 1500 meter van Nuis en Roest. Van Kerkhoff had pech bij de start, reed lang als vijfde... maar dankzij een valpartij werd ze derde. En vanwege een overtreding van de Koreaanse schaatsster Choi Min-jong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 Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. Het mooiste moment van net was toch het gejuich, het massale gejuich. Niet alleen natuurlijk voor Kjeld Nuis, maar ook voor die Koreaan... die gewoon de bronzen medaille pakt echt het stadion. Gewoon als één man omhoog en juichen voor de laatste rit. Fantastisch gedaan dus hier in dit stadion. Maar wat een uh, mooie kant. Wat een race. En, en wat heeft Roest lang moeten wachten zeg. Zo vroeg in de wedstrijd op die 1500 meter. En dan zet hij een tijd neer. En dan moet hij zo lang wachten voordat er überhaupt een keer iemand onderdoor gaat. En dan is het uiteindelijk Kjeld Nuis. Is de enige zijn ploeggenoot met 144 0 Dat is een tijd op zeeniveau. Bizar. Nou, we hebben het al lang over gehad. Hoe lang blijft die tijd van, Kjel, van Patrick Roest staan? Heel ja, lang dus. Iemand komt er dus maar onder. Ja. Ja, ja, dit, dit is gewoon een klassieker zoals je die zo vaak ziet. En zeker op die 1500 meter. En het is dat Nuis van, van uitzonderlijke klasse is hier. Maar anders had er inderdaad niemand aangekomen aan die tijd van Patrick Roest. Want die was al snel. Alleen hij heeft nu te maken met een Nuis die het uh, hele... Nou eigenlijk niet vanaf het OKT in blakende vorm is. En eigenlijk alles lukt. Eigenlijk wist je vanaf dat moment... Hij kan het bijna niet meer verliezen hier. een man on a mission zeggen ze dan. En dat, uh, dat is hij zeker. En die, uh, die heeft hij die hier uh, volbracht. Ja, ik denk dat ook de wekenafstanden voor hem vorig jaar... hier op deze baan heel belangrijk zijn geweest. In het koppie? Absoluut, want dat was zijn eerste grote prijs die hij hier won. Eerst op de 1000 meter, vervolgens ook nog op de 500 meter. Dus hij ging daar gewoon met ontzettend veel vertrouwen... een nieuw Olympisch seizoen in. Eerst natuurlijk even op vakantie. Maar toen hij in, in april, mei de trainingen weer oppakte... wist hij gewoon, ik ben twee keer wereldkampioen geworden op de baan... waar ik volgend jaar Olympisch kampioen wil worden. En alles eigenlijk wat wat hem in het begin niet lukte, dat lukt hem nu wel. Ja, want daar wil ik het nog even over hebben. Hè. Nog even terug in die tijd. Hè. Voor mensen, luisteraars die niet echt alles weten van Kjeld. Nuis, waarom lukt het daarvoor eigenlijk nooit... Ja, Kelt is ook een uh, beetje wel een, een typetje wat je kan vergelijken uh, met, uh, met Koen van Wij. Alleen, uh, ja, Koen laat dat meer zien naar buiten. Die is extra toe. vet, hè? Ja, ja, die is heel extra vet. Maar uh, Kelt Nuis is ook wel een beetje zo... Uh, maar, maar jij hebt met hem in de ploeg gezeten. Ja, klopt. Maar, uh, Snel wat... afgeleid. <laughs> ja, maar ik, en daarom is uh, Jack helemaal toen hij nog jong was echt heel goed voor hem geweest. Want die Jack is vrij uh, direct, kort... En uh, nou ja, die was ook best wel streng voor hem. Uh, daarnaast heeft hij natuurlijk een fantastische ploeg om zich heen. Nu met Sven en uh, uh, ook met Patrick natuurlijk. Dus ze hebben een heel breed blok. Maar ja, waar het bij hem in 2010 eigenlijk al begon met de Olympische Spelen. Hij was toen tweede tijdens het OKT. Maar nou, heel ingewikkeld allemaal. Hij had geen beschermende status. Jan Bos had hij wel. Jan Bos mocht toen uiteindelijk heen. Terwijl hij toen al een fantastisch OKT reed. Dat is dus pure pech. Daar kun je verder ook niks aan doen. Precies. En in 2014? 14, toen was hij ook al echt favoriet. En daar ging het echt mis voor hem op het OKT En dat heeft toch een klein beetje jaren daarna ook elke keer aan hem gehangen. Dat elke keer als het moest, het hem eigenlijk niet lukte. Ook al was hij heel goed in vorm. Dat is en... nu allemaal vergeven en vermijden met ja, deze oude medaille. Super motivator is dat zeker. geweest. Hè? Ja, absoluut. Het is goud, het is zilver. Eigenlijk alleen Koen die gewoon wel teleurstelt, toch? Ja, en ja. ik vind ook wel echt dat Patrick ook wel echt... Uh, uitzonderlijk goed rijdt. Die do ja. doet met het OKT er echt nog wel een schepje bovenop. Maar complimenten aan Jack Ory, de trainer van, uh, van de jongens. Die heeft ze gewoon allemaal op scherp staan. Ja, die zijn allemaal in hun een, in een moeite uh, in het team. Ja, ja we hebben gezien. Hè? Ook uh, natuurlijk met aftrekte. Ja, en zwem. Dus het weer al. de maken. Yes. Ja, absoluut. De Wat hele ploeg nou is gewoon scherp. Wat doet hij nou zo goed? Als je hem ziet staan soms. Ik zeg dat met alle respect. Hè? Soms als een beetje een zoutzak met de handen in Met de zak. handen in de zakken. Ja, maar hij is rustig. Hij is wetenschapper. Uh, en hij... Uh hij heeft ondertussen heeft hij voldoende ervaring. Vorig jaar hebben ze de bekende blauwdruk. Dus vorig jaar hebben ze eigenlijk een pre-Olympisch seizoen gedraaid. Eigenlijk een test van uh, hoe, het, uh, hoe het programma uh, eruit ziet. Of dat ook in het Olympisch jaar zal voldoen. En vorig jaar was het al goed. Dus uh, die basis hadden ze al. En hij hoefde alleen maar een heel klein beetje te perfectioneren en te fijn-tunen. Ja, en dat beheerst hij gewoon uh, als geen ander. Dan gaan we luisteren naar de kampioen. De Olympisch kampioen op de 1500 meter. In gesprek met Bert Mouwijk. Ja, de koning van de schaatsmijl. En die wist het, hè, dat hij ging winnen. Ja, ah, fuck, dit was wel echt... Uh, dit was wel echt een zo dat wacht. Ja, ja maar dat was uh, niet aan af te zien eigenlijk. Nee, ik dacht heel even wegwezen, maar... heel diep van binnen dacht ik... dit wordt wel pittig om, uh, om dit even naar... Uh, je bleef in ieder geval ontzettend cool. Ik bedoel, je bent sowieso hartstikke cool. Gefeliciteerd trouwens Dankjewel. nog. Uh, jouw race zelf. Een geweldige opening. Uh, ja, ik, uh, ik was echt verbaasd door die Japaner dat hij nog onderdoor kwam. En ik uh, dacht, ja, even aanpoten nou. En toen uh, maakte ik me even een rondje. En uh, dat resulteerde in 5-0. Dus dat was, echt, uh, dat was echt heerlijk. En uh, toen kon ik hem gewoon doorpompen. En dat laatste bochtje was echt zwaar. Maar, weet je, het uh, maakt allemaal me niet meer uit. Ja, want ik wou net vragen, heb je lekker gereden? Ja, ik heb heerlijk gereden. Je hebt het eigenlijk al aangekondigd hè? Gisteren zei je eigenlijk al van morgen zien jullie de tijden op het bord staan. En dat gebeurt dan ook. Ja, uh, 5-0 had ik alleen niet verwacht. En uh, dat resulteerde in die laatste binnenbocht, weet je. Dat ik gewoon echt gewoon moeite had met bewegen. Maar ik reed gewoon als een duizend en ik heb gewoon echt... Ik heb me voorgenomen, ik wil gewoon nergens laten liggen. Ik wil nooit als, als, als. Ik wil gewoon... Ik wil gewoon knokken en laten zien dat ik de snelste ben. En dat moet ik op deze manier doen. En daar ben ik super blij mee. Ja, en ook veruit de snelste. Hè? Op het moment dat het moet gebeuren. En we wisten wel dat je het kon. Maar dan nog, hè? Dat is kunstje, hè? Ik ben super blij dat dat gelukt is. Hoe moeilijk is dat kunstje voor jou geweest? Um, nou ja, als ik in deze vorm verkeer. is dat niet moeilijk. Alleen. Uh, ja, begrijp me niet verkeerd. Ik was wel echt, was wel echt heel gespannen. En Die druk die er steeds was hè, de afgelopen jaren. ben je die kwijt? Ja.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 die kunt kutvragen van jullie, gewoon over je heen laten komen... en uh, die druk voelen, maar er wel mee om kunnen gaan. En, en nu voelen van, ja, dit, is, dit voelt echt wel heel anders. Ja. Ja, als je dat kunt, kun je winnen, hè? Ja, dus ik heb zo zin in morgen. Wat morgen dan? Dat ding om mijn nek hebben. Ja, ja want dat moeten we niet vergeten. Uh, je bent hier voor de eerste keer. Ja. Het heeft altijd moeite gekost om hier te komen. En dan ben je er, en dan gebeurt dat. Ja, dat is wat ik zeg. Weet je, ik had dit gevoel van, kijk, okay, laat maar zien. Weet je, dit is je kans. En... Uh, die heb ik met beide handen vol aangegrepen. Ja, je hebt twee handen, maar ook twee afstanden. Want dit is de 1500. En die 1000, die fiets je dan ook wel binnen, denk ik. Uh, en ik zei wel tegen Jack, hij zei 5-0, hè, gek. 5-0, zei hij. Ik zeg ja, en uh, die 1000 uh, gaan we via. Ja, als je maar wel uh, erop gaat letten hoe je dat gaat doen. <laughs> dus dat wordt heel snelle knop om. Maar die uh, snelheid zit goed, laten we het op houden. Eén vraag. Uh, de coach van Verwijde hoeft het ook niet meer over te hebben. Die had een briefje met een tijd. Had jouw coach een briefje met een tijd? Ja, maar daar heb je niks aan, ja. Ik kan ook wel 143 opschrijven, maar je moet weten hoe je het gaat doen. En uh, ik wist hoe ik dit ging doen en uh, dat heb ik goed gedaan. En in jouw spul, als je achter je kijkt, zie je een ploeggenoot. Ik bedoel, figuurlijk, dat was Patrick Roest. Oh. <laughs> ik denk die kamer zat gek dus hij heeft zo. Nee, uh, ja, niet normaal. Niet normaal. Hij deed het op de OKT ook thee ook. Dacht ik oké, okay, nou, dezelfde tijd. We moeten ook maar doen. We moeten aan de bak. En uh, Super knap van hem. Echt helemaal te gek. Stek. Thanks. Kjeld niet alleen scherp op de baan, ook scherp in interviews. Dat moet hij ook wel zijn, want hij krijgt allemaal kutvragen, Sebastian Thurman. Ja, Ik zit even nu te kijken naar Minster Kim. En uh, ik hoorde jouw aankondiging, het laatste stukje hoorde ik daar niet meer van. Omdat uh, Minster Kim een junior als eerste op het podium mag klimmen. Hij buigt voor uh, het publiek, buigt voor alle kanten waar hij maar op kan buigen. En de Noor Oystein Haugen... Lid van de internationale schaatsunie geeft aan dit broekie, deze junior... die dit seizoen al wel opviel in de wereldbekers... onder andere met de vierde plaats een keer in vangen. Nu Sohoerang, de witte tijger, de mascotte van deze Olympische Spelen. Voor het eerst in de geschiedenis staat er een Koreaan op het podium... na de 1500 meter schaatsen bij de mannen. Hier het moment van Patrick Roest... Een debutant, ook een debutant op de Olympische Spelen. Drie debutanten hier op het podium. Patrick Roest, 22 jaar uit Lekkerkerk. Oud-wereldkampioen bij de junioren. Staat te glimlachen voor wat hij waard is. Met de handen nu op de rug. Schudt de hand van de Noor. Hagen. en krijgt ook zo hoerang. Kijkt naar zijn ouders. En we zien toch wel enige emotie ook daar bij de koele kikker Patrick Roest, hij dus ook uit die ploeg van Jack Ory. Wat een keurkorps. Had al goud dus met achterin. Had al goud met Kramer, Zilver met Roest en dit is het moment voor juist geld neus. En hij maakt nog maar weer eens een keer een sprong. Het is de zoveelste. Dit keer het podium op uitstand. En hij staat keltnuis bovenop de nummer 1 plek... waar hij thuis hoort na deze 1500 meter. Want wat ging die hem aan? 1-44-01. Met inderdaad die ronde 25-0 reed even onder het wereldrecord. En hij pakt wat hij wilde pakken, wat hij moest pakken hier in Dagnoe. Hij pakt de gouden medaille. Morgen gaat hij hem krijgen op Medal Plaza. Nu geniet hij van de aandacht voor de eerste keer op deze Nuisgoud, roestzilver, Kim, het brons. Dat was weer een spannende middag hier in Gangneung, hier op die olympic Oval. Maar spannend is het ook in Den Haag. Want in de Eerste Kamer wordt opnieuw gesproken over de donorwet. De wet die moet gaan zorgen voor meer donororganen. Wordt die wet wel aangenomen, wordt die wet niet aangenomen. Vanmiddag kan daarover gestemd worden in de Eerste Kamer. Dus we gaan naar verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, ja... Ik vind het spannend, maar hoe spannend is het in Den Haag? Wat ja, merkt u daar echt, in de Eerste Kamer? Het is minstens zo spannend als in Korea, zou je kunnen zeggen, bij die Olympische Spelen. En met name voor de vele duizenden mensen die zitten te wachten op een orgaandonor. Voor hen kan het echt letterlijk een zaak van leven en dood zijn. Dus uh, ja, daar staat heel veel op het spel. Die nieuwe wet die zou tot meer uh, organen moeten gaan leiden, donororganen... Uh, zoals dat in veel andere Europese landen ook al het geval is... waar ze zo'n wet hebben. Een wet die werkt volgens het systeem dat iedereen eigenlijk donor is... tenzij die laat registreren dat, die, dat diegene dat niet wil zijn. Nou, uh, Voor- en tegenstanders houden elkaar ongeveer in evenwicht... Uh, van veel senatoren, van veel van de 75 senatoren is al bekend hoe ze gaan stemmen... maar het is nog steeds niet duidelijk of dat aantal van 38... want dat is de helft plus 1, of dat gehaald gaat worden. Uh, nou, die senatoren voelen die spanning natuurlijk zelf ook... en daar weet collega Lars Geerts meer over... want hij is op dit moment in de Eerste Kamer. Op, op dit moment uh, is iedereen in de plenaire zaal nog Wouter van Zandbrink aan het bedanken. Want uh, dat is het nieuwe eerste Kamerlid, het eerste Kamerlid dat Marleen Bart opvolgt. Marleen Bart uh, die trad afgelopen week terug op de druk van allerlei publiciteit over een vakantie die ze had geboekt ten tijde van de stemming. Wouter van Zandbrink is haar vervanger. Hij stemt dus ook al mee vandaag. En je merkt dat het enige waar iedereen over praat in de, deze zaal en waar ik iedereen ook over hoor buiten uh, de plenaire zaal is deze stemming. En niemand weet het zeker. Je ziet het aan de gezichten. Je ziet ze elkaar aankijken. Je ziet ze het aankijken. Je hoort het ze ook vragen. Weet jij iets meer? Hoeveel denk jij dat er meegaan van die? Hoeveel denk jij dat er zus en zo... wat heb jij op je papiertje staan? Dat is de sfeer op dit moment. En daarmee kun je ook zeggen dat zelfs de senatoren... hier in de Eerste Kamer... op dit moment nog niet weten of deze wet het gaat halen. Er is een korte schorsing geweest. Ankie Broekers-Knol gaat zometeen debat heropenen. En je ziet aan de gezichten in de Eerste Kamer... dat ze er klaar voor zijn. En aan de camera's trouwens, die er ook zijn. Uh, en je ziet het aan het hoofd van Pia Dijkstra, die zagen we hier even binnenlopen. Er is een, uh, er is een zeer grote spanning hier in de Eerste Kamer. Ja, en het kan zelfs nog zo gaan... dat de stemming eindigt in een 37-37. Want één kamerlid, eerste Kamerlid van de SP is er niet. Daardoor zijn er dus uh, 74. En als het een gelijke uitslag wordt, 37-37... dan moet er in de volgende vergadering opnieuw worden gestemd. Als het dan weer gelijk is is die nieuwe donorwet verworpen. Het is dus echt heel erg spannend hier wanneer, in de Eerste Kamer in Den Haag. Wanneer begint die stemming? Nou, ze gaan nu eerst het debat nog even heropenen. Want er ligt nog een motie van de Partij van de Arbeid... om een bepaald onderdeel van de wet over de positie van de nabestaanden... verder te verduidelijken. Daar gaan ze even over spreken. En daarna begint de stemming. Dus als de stemming niet wordt uitgesteld... wat theoretisch ook nog mogelijk is... dan denk ik dat we ja, binnen nu en een uur wel eens zouden kunnen weten... hoe het uitpakt. Super spannend. Dankjewel, Wilco Boom. We komen zeker bij je terug.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 Kevin De Graal was dat met Not Over You. Even een rustmomentje in deze hectische dinsdagmiddag. Hectische dinsdagmiddag dus ook waar Koen Wij bij de favorieten hoorde voor de 1500 meter. Maar ja, in tegenstelling tot Kelt Nuis maakte hij die status niet waar. Wij werd werd elfde, Bert Maaldering praat met hem. Wat gebeurde hier nou? Ja, uh, leeg, blokkeerde. Uh, er zat weinig power achter. Ik voelde het al bij de opening, het ging iets lekker en... Uh... Nou, dat hij viel uh, niet helemaal in mijn hoofd bij en ik uh, kan gewoon niet in mijn ritme totaal niet eigenlijk. Niet wat ik deze week liet zien in ieder geval. Je was zo geconcentreerd, je was er zo bij en je was zo scherp, dacht ik. Ja. Ja, zeker. Hoor. Voor mij ook een tegenvaller. Kan ik dat langs zeggen. Ik heb, uh, ik heb me volgens mij deze week heel goed voorbereid en uh, gewoon een klote rit. En heb je al zo lang naar uitgekeken? Heeft het iets te maken met dat je coach er niet bij was? Of dat soort dingen? Nee. Uiteindelijk weet je dat... Uh, heeft dat met alle factoren te maken. Ik heb natuurlijk... Uh, te veel in mijn eentje moeten doen. En uh, Kijk weet je. Ik ben pas een half jaar geleden... Heb ik gewoon uh, gestructureerd iets om me heen kunnen creëren. En dan... Dat is ook maar tijdelijk geweest. En uiteindelijk... Uh, denk ik dat ik wel heel tevreden mag zijn met de vorm zoals ik hier sta. En jammer genoeg kan ik het nu niet, uh, nu niet afmaken. En uh, ik heb het voorseizoen mooie dingen laten zien. En uh, dat had ik ook die in te laten zetten. Grote groot teleurstelling? Natuurlijk ah, groot. Heel groot. Dus, uh. Als je dan hier het podium ziet. Met nuis en roest. Ja, Zeker, weet je. Dat uh, zijn jongens die ik normaal gesproken kan hebben. En, uh, maar ja, weet je. Je moet het op dit moment doen. en uh, Dat doe ik nu helaas, uh, helaas niet. Sterker. Ja, dat komt goed. Waarschijnlijk nog... Pia voor door. Koen Verweij. Ongelooflijk. Ja, hij merkt ja. het al onmiddellijk bij de start. Ja, maar de brevoers. Dat zijn toch jongens die ik normaal gesproken kan hebben. Ja. Nou, in deze vorm en de tijden die ze hier reden... zijn dat niet, uh, niet zulke hele slimme opmerkingen. Hoe uh, dat is de teleurstelling die, die heeft. En, uh, hij heeft. Hij zoekt natuurlijk toch een reden. Van, uh, waarom gaat het niet? Nou... In principe, als Koen echt goed in vorm is... en gewoon een heel stabiel seizoen zou rijden... kan hij inderdaad deze tijden ook rijden. Maar hij heeft de afgelopen jaren gewoon veel tegenslag gehad. Dus niet fit geweest. En Kjeld heeft gewoon heel langzaam toegebouwd... naar deze absolute topvorm. Bij Kjeld zie je keer op keer op keer een goede race. Dus Kjeld heeft gewoon een hele brede basis aan goede races... waar hij op kan teren. En, en dat is ook heel de kracht van hè? dus bouwen naar dit moment. Dat is die wetenschap die hij bijna dus pleegt. Ja, absoluut. Maar Kjeld zit al vanaf 2010 bij, bij Jak. Dus hier aan dit plan zeg maar zijn ze wel acht jaar bezig. En het is gewoon dag in dag uit kei en keihard trainen. En uh, daardoor rijdt Kjelty met zo'n ontzettende overtuiging en met zoveel fitheid. En ja, je ziet dat um, Koen... Heeft... Dat ga je even oh, onderbreken, ja. want Patrick Roes, die staat Patrick Roes staat bij... Ste... Oh, kijk, nee, ik hoor nu dat hij, dat hij niet doorgaat. We <laughs> zouden eerst naar Patrick Roes gaan. Die zou bij Steven staan, maar die is weer doorgelopen. Dus praat Rutte door. gaan we door. Ja, ja, ja nou, bij Koen die heeft toch heel veel... Uh, onrust gehad in de, in de jaren van, van zijn trainingen. En uh, ja, het seizoen is wat langer. Uh, die, ik denk dat hij hier echt de basis mist... om nog een keer te kunnen pieken later in het seizoen. Gaan we ook even naar Sebastiaan. Ja, ja, het is wel echt heel knap. Als je ziet, acht medailles nu gehaald door de Nederlandse ploeg. 4-2-2. En dan vier van die medailles door schaatsers van uh, Jack Ori en Nico Hofman, want die wil ik er ook even aan toevoegen... Seko Janmaat, Bjarne Rutje, de assistent-coaches van Ori... Maar Nico Hofman is de fysiotherapeut. En die doet al die testen hè, waar Jack-Ori altijd mee werkt. De fietstesten, Een uh, VO2 max-test. Die doen bijna alle schaatsers. En dan zo'n uh, uh, test waarbij je kort en heel krachtig een inspanning moet, uh, moet leveren. De windgate-test. Nou, die heb ik één keer ooit zelf mogen ervaren. Toen was ik na acht, negen seconden helemaal kapot. En, je en die schaatsers moeten dat 30 seconden doen. En uh, misschien had Annette en Rintje daar wat meer over kunnen vertellen... Ja. En al die, data, al die data wordt bewaard door Ori, door Hofman. En dan kunnen ze precies uitstippelen wanneer hun schaatsers goed zijn. Dit is echt heel knap werk. Nederland overheerst, maar Ori overheerst daar binnen als het ware. Zo kun je de eerste vier dagen van dit schaatstoernooi wel samenvatten. Ja, wat kunnen jullie zeggen over die test? Nou, onder andere ook over de test, maar nog iets anders over Jak. Je hoorde Kjeld ook in zijn interview zeggen... van dat hij een rondje 25-0 reed. Hij was alweer met de 1000 meter bezig, met een tijd. Ja, ja. En eigenlijk drukte Jack dat meteen de kop in. Uh, niet aan tijden denken, gewoon denken hoe je dat gaat doen. En dat is wel echt Jack eigenlijk. Die kijkt meteen vooruit alweer naar de volgende rit. Oké, okay, dit is gebeurd, geniet even. Maar blijf wel bij de les. Ga niet aan tijden denken, maar vooral hoe je dit hebt gedaan. En dat is ook echt een kracht van Jak. Jou ja, kan mensen echt op scherp zetten... Uh, heel, en die maakt dingen heel simpel. Ik bedoel, dit is ook gewoon een 400 meter baan. En uiteindelijk ook gewoon 1500 meter. Dat heeft hij al zo vaak gedaan en zo vaak goed gereden. Dus waarom hier niet? Nog meer analyses en natuurlijk nog meer interviews. En zeker ook nog van Jara van Kerkhoff. Die ook zo prachtig zilver won bij dat short track. En natuurlijk ook die stemming in de Eerste Kamer over de Donauwet. Ja, het is zijn mooie tijden bij Radio Olympia, Het zijn prachtige tijden. Nou, we hebben nog een paar seconden. En dan gaan we naar het nieuws, hè? Gaan we naar nieuws, ster. En dan zijn we weer terug. Tot zometeen.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 Boek nu op zeetours.nl uw Noorse Fjorden Cruise met Holland Amerika Line. Met vertrek vanuit Nederland al vanaf 999 euro per persoon.